Gert Kluk met het NOS-journaal. De Nederlandse sportsector leidt dit jaar minder financiële schade door het coronavirus dan eerder werd gedacht. Eind vorig jaar schatte het Mulier-instituut de schade in de breedte sport op ruim 700 miljoen euro. Nu komt dat nog neer op ruim 500 miljoen euro. Volgens het instituut valt de financiële schade onder meer lager uit... doordat de sportsector door de lockdown meer op kosten kon besparen. Demissionair minister Dekker gaat kijken wat hij kan doen om de druk op jeugdgevangenissen te verlichten. Die zijn soms overvol doordat meer jongeren een celstraf krijgen opgelegd. Het probleem speelt met name op zwaar beveiligde afdelingen. Mogelijk krijgt de jeugdgevangenis in Sassenheim meer plekken en kan de druk verder omlaag door te schuiven tussen afdelingen. De Verenigde Staten willen samen met de andere leden van de G7 een economisch machtsblok vormen tegen China. President Biden presenteert daartoe vandaag een plan op de G7-top in Cornwall. Hij wil ook dat de grote industrielanden zich met één stem uitspreken tegen de dwangarbeid... waaraan Oeigoerse moslims en andere minderheden in China worden onderworpen. In het Verenigd Koninkrijk zijn nu ruim 70 miljoen coronaprikken gezet. Ruim de helft van de gevaccineerden heeft nu twee prikken gekregen. Wel kampt het Verenigd Koninkrijk met steeds meer gevallen van de Indiaanse of Delta-variant van het virus. Om die reden heeft Nederland het land bestempeld als zeer hoog risicogebied...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 Want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 Ja. De andere is het, echt, is het helemaal een vrijwilligerswerk. Nou ja, dan, gaat, dan krijg je een vergoeding op het moment dat de piepen gaat. Ja. Uh, dus dan, maar ja, dan uh, ben je ook aan het werken, dus dat is logisch. Ja, dan, ja. Ben, dan ben je aan het werk, ja, dat klopt. En, maar, nou en, en, vertel eens, dus, en, en, je hebt vast wel behoefte aan meer vrijwilligers? Absoluut, wij kunnen absoluut meer vrijwilligers gebruiken binnen zo'n antwoord ja. op dit moment. Uh, dan heb ik hoogtevrees, dus ik zou bijvoorbeeld geen goede vrijwilliger zijn voor de brandweer. Want ik zie mezelf niet op die ladder uh, staan. Uh, nou ja, hoogtevrees is inderdaad wel een van de, de dingen die we testen of iemand dat heeft. Want hij ja. nee, geeft het zelf aan hij durf niet op de ladder te staan. Uh, ja, als brandweerman moet je natuurlijk wel tegen een stootje kunnen. En niet voor heel veel dingen bang zijn. Nee, ik ben er niet voor heel veel dingen bang. En dan kan ik kan altijd tegen een stootje, maar niet de ladder zie ik niet zitten. Dan klamp ik me vast aan die andere brandweerman. En dan kunnen we niet meer werken. Nee, ja. precies.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 goed moment. He, tijdens de Grand Prix rijden er twaalf treinen. Van s ochtends vroeg tot zaterdag laat heen en terug naar Zandvoort. Connection heeft een versterkte buslijn vanuit de omgeving Amsterdam, Meerland...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 Uh, ...omdat wat wij gaan doen uh, uniek is... ...en uh, wat uh, hoogstwaarschijnlijk door heel veel andere organisaties overgenomen gaat worden. Dus ja, mooi om te zien dat we daarin gewoon een, een, een, een voortrekkersrol nemen. Nou, ja, straks dan uh, word je weggekaapt. Zit je bijvoorbeeld de Olympische Spelen in Parijs uh, de boel uh, Ja, nou Ja, nou ja wie, wie weet. Als mensen mijn LinkedIn-profiel hebben gelezen... ...staat dat dat mijn hoogste ambitie is om ooit een Olympische Spelen te organiseren. Maar laten we <Laat me> niet te <lacht> juichen met z'n allen...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 dus daar worden machines uitgehaald die dan uh, tentoongesteld worden hier in Zandvoort. En dan heeft u een heel groot huis dan? Nou, het meeste staat, staat in Hoorn, ik. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, ik moet zeggen, ik vind dat toch wel knap. We hebben een hele grote collectie bij elkaar verzameld in die 50 jaar...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 uh, ja, automobielen, ja. Dat is wel een leuk uh, link met, uh, met Zandvoort. Ja. Uiteraard. Uh, dus dat van, van, van, ja, trapauto's, dat oude motorfietsen en, en ja, dat soort zaken. Oh, oké. Okay. Trapauto's, dat is voor kinderen. Ja, ja, ja, ja vergis je niet. Er zijn natuurlijk ook wel uh, zeer oude trapauto's bij. Als je in 1903 een, uh, een Renault-automobiel kocht... dan krijg je voor de kinderen daar een trapauto bij. En uh, ja, daar zijn er nog maar twee van mijn heb, heb ik begrepen. Nou, in die, in die hoek moet je het een beetje, een beetje zoeken. Oké, okay, nou, dan moeten we de kinderen wel uit de trapautootjes houden. Dat, uh, lijkt me die en, die kunnen er niet in. Nee, nee. <laughs> dat gaat er niet worden. Nee, dat, dat lijkt me heel gevaarlijk. Uh, en uh, wanneer gaat het, uh, op het museum open?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 We'll